...enige principes waarop we de economie, economie kunnen, kunnen doen laten groeien. Mitt Romney vanuit zijn hoofdkwartier in Boston. Glimlachend als een boer met kiespijn. Maar hij gelooft in de mensen. Hij gelooft in Amerika. Zo dadelijk. We wachten natuurlijk op de speech van Obama. We gaan er even tussenuit vanuit het courthouse. Uh, terug naar Hilversum, naar het nieuwsbericht. Receptie, goedavond. Dag met de Noe, kamer 181. Ik heb anderhalf uur geleden al roomservers besteld. Ja, een hamburger toch? Een hamburger, ja. Die staat in de lift, meneer. Ach, gelukkig.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 Twee minuten over zeven is het intussen. Barack Obama is herkozen als president. Huis van afgevaardigden blijft Republikeins. Democraten houden meerderheid in de Senaat. En veel doden door autobom in Damascus. Barack Obama is herkozen als president van de Verenigde Staten. Mitt Romney heeft zijn nederlaag erkend. Om kwart over vijf Nederlandse tijd... had Obama de benodigde 270 kiesmannen binnen. Direct daarna bedankte Obama zijn kiezers via Twitter...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 Obama had al gewonnen in de swing states Pennsylvania... Wisconsin, Michigan en New Hampshire. Later werd duidelijk dat Obama ook Virginia in de wacht had gesleept. Van de staten die onzeker waren... heeft Romney alleen gewonnen in North Carolina. De uitslag in Florida staat nog niet vast... maar ook deze staat lijkt naar Obama te gaan. De uitslag in Californië, waar de meeste kiesmannen te verdienen waren... was bij het sluiten van de stemlokalen om 5 uur direct duidelijk. De 55 kiesmannen gingen zoals verwacht naar Obama.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 In de Senaat wordt er om de twee jaar gestemd over een derde van alle zetels. Opmerkelijk is verder dat voor het eerst in Amerikaanse staten wiet legaal wordt. In referenda in Washington en Colorado stemden de kiezers voor legalisering van wiet. Hoewel marihuana in sommige staten al als medicijn gebruikt mag worden... is het voor het eerst dat recreatief gebruik wordt toegestaan. In de staten mogen mensen van 21 jaar en ouder straks legaal blowen. In de VS mag ook vanaf die leeftijd alcohol worden gedronken. De staten zullen belasting gaan heffen op de verkoop van wiet. Volgens de voorstanders zal er door de legalisering minder drugscriminaliteit zijn. Ze wijzen erop dat 40 jaar oorlog tegen drugs niet heeft geleid tot minder wietgebruik. In de staat Oregon stond eenzelfde wetsvoorstel op het stembiljet. Daar is de uitslag nog niet bekend. Ander nieuws dan. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn door een autobom tientallen doden en gewonden gevallen. Dat hebben activisten van de Syrische oppositie tegen het persbureau Reuters gezegd. De aanslag was in een wijk waar veel Soenitische moslims wonen. De bom was verstopt in een taxi die in de buurt van een moskee stond geparkeerd. Eerder op de dag was er al een aanslag in een wijk waar veel alevieten wonen... de minderheidsgroepering waartoe ook president Assad behoort. Bij die aanslag kwamen volgens de Syrische staatstelevisie... tien mensen om het leven. In de Champions League heeft Ajax een punt gepakt bij Manchester City. Het werd 2-2. De Amsterdammers stonden al na een kwartier met 2-0 voor... door twee doelpunten van Sim de Jong... Kort daarna deed City via Toure terug. In de tweede helft kwam Ajax er niet aan te pas. Een kwartier voortijd scoorde Agüero de gelijkmaker. In de pool leidt Borussia Dortmund... dat uit eveneens met 2-2 gelijk speelde tegen de nummer 2 Real Madrid. Ajax staat derde met vier punten uit vier wedstrijden. Dan is er nog vanochtend bewolkt, hier en daar regen of motregen. En vanmiddag wordt het droger. Vandaag wordt het zo'n 11 graden. Morgen is het opnieuw bewolkt en regenachtig. Pas later op de dag wordt het dan weer droger. En opnieuw wordt het dan 11 graden. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. De spits niet veel voor 16 kilometer in totaal. Eén opvallende video door een ongeluk op de A58 Breda richting Eindhoven. Daar staat tussen knooppunt de baas en Oorschot 5 kilometer. Bij Oorschot is de linkerreis ook afgesloten. Het lijkt logisch. U pakt automatisch de auto naar uw werk of zakelijke afspraak. Maar is dat wel altijd de beste optie? Niet als u moet zoeken naar een parkeerplek...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 NOS Radio 1-journaal. Live vanuit het Koerhuis. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen. Het is negen uh, minuten over zeven. Live, u hoorde het vanuit Scheveningen. We zijn hier bij het uh, Who's the President Breakfast. Nou, dat weten we inmiddels. Obama blijft in het Witte Huis. Mitt Romney heeft Obama enkele minuten geleden gefeliciteerd. U kon dat horen in het Radio 1-journaal. En het wacht, wachten is nu natuurlijk op de toespraak van de president. Wachten ze hier op in het courthouse. Ze staan allemaal voor een groot scherm te kijken. En daar wachten ze op in Chicago. Daar ziet het zwart van de mensen. Obama, het is helemaal duidelijk, heeft gewonnen. Kleine twee uur geleden werd dat helemaal duidelijk. Those are states we have not yet made projections in. But the president getting closer and closer and closer on, to that Chuck. magic number. Uh, here we go. We got some and, critical calls. Yes, we do. Uh, let's see here. Ohio. President Barack Obama. We've got a really major projection to make right now. CNN projects that Barack Obama will be re-elected President of the United States. He will remain in the White House.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 Ja, zo ging dat vannacht. Um, u hoorde het net zojuist. Uh, Romney heeft inmiddels uh, zijn nederlaag toegegeven. Dat deed hij in een toespraak vanuit Boston zijn uh, thuisstaat. Um, hij heeft Obama inmiddels gebeld. Dank u. Ik heb president Obama gebeld om zijn victory. Zijn his supporters en zijn campagne ook congratulations. Ik wens alle ze wel. Maar particulier de the president, de the eerste mevrouw en hun dochters. En verder deed Romney een oproep aan de politici van beide partijen om meer samen te gaan werken. De nation, zoals je weet, is op een kritische punt. In een tijd zoals dit, kunnen we niet partisan bikkering en politieke posturing riskeren. Onze leiders moeten over de ais om de mensen te doen. En hoewel Romney natuurlijk zelf had willen winnen, zegt hij dat hij nu voor Obama bidt. Ik wou zo dat ik je hoop to kunnen om hopes land in een andere richting te leiden... ...maar de the nation een andere leader, ...en and dus so Anne en ik join met jullie... ...om om pray voor hem en voor deze grote nation. Dank u en God bless America. U bent de beste. Dank u wel. So Mid Romney een paar minuten geleden in zijn toespraak... ...tot zijn eigen aanhang vanuit Boston. Wessel de Jong in uh, Washington. Uh, Wessel, hoe stond hij er nog bij Mitt Romney? Hij oogde redelijk. Uh, uh, je, zag niet, uh, je zag eigenlijk niet dat hij zich uh, verbeet. Daarvoor moest je kijken naar zijn familie. Je zag wel heel duidelijk aan het gezicht van Anne uh, dat ze het heel moeilijk had gehad. En keek ook als je eventjes keek naar, uh, naar Paul Ryan, nou, die, die, die zag helemaal groen, geloof ik. De, de, de Republikeinen, ze hadden er echt op gerekend dat ze, dat ze deze overwinning zouden binnenhalen. Dat bleek ook wel uit het feit wat, dat, wat Romney had aangekondigd. Dat hij alleen maar een overwinningsspeech had had. Aangemaakt. Hij stond daar, hij stond daar te, te, te improviseren, daar op dat spreekgestoelte. Het was ook voor hem ook een, een ongebruikelijk kort verhaaltje dat hij hield. En ze waren toen ook snel van het podium verdwenen. Want vaak ook na die presidentiële debatten... Ze bleven ze eindeloos daar staan en zwaaien en doen. Ze waren nu zo verdwenen. Ja. En um, heb jij enige idee? Want het is nog vroeg, maar uh, er zijn al heel wat analyses voorbijgekomen. Aan wie ja. Obama deze herverkiezing te danken heeft? Heel simpel, je moet gewoon naar de demografie van de Verenigde Staten kijken. Dit land wordt steeds gemengder, dit land wordt steeds gekleurder. Eh, aan de minderheden heeft hij vooral zijn, zijn stem te danken. Romney moest het heel erg hebben van, die, van, de, van, de, van, de, van de witte, van de blanke stem. Nou, daarbij heeft Obama toch ook redelijk goed gedaan. Of beter gezegd, Romney heeft het ook bij Wit-Amerika niet goed genoeg gedaan. Romney verder ook eh, bij de vrouwen heeft hij, heeft hij gewoon goed gescoord... Er zat een, een 12% verschil, verschil tussen, tussen de beide kandidaten wat, wat de vrouwelijke stem betreft. Toch die, die, die rare vrouwonvriendelijke standpunten. Die, die rare debatten over die abortus die maar steeds weer de kop opstaken. Dat heeft toch de Republikeinen, heeft dat, heeft dat parten gespeeld. Ze zijn toch wat dat betreft zijn ze te extreem toch naar rechts doorgeschoten. De Tea Party achtige standpunten. En dat, dat is toch voor een deel, daar hebben ze hun verlies aan te danken de Republikeinen. Ja, Obama had het natuurlijk een stuk moeilijker dan vier jaar geleden. Maar hij wint wel de belangrijke swing states. En als je ze ook maar nipt wint, dan, en dat deed hij, dan win je ze toch al. Hoe verdeeld zijn de Verenigde Staten op dit moment? Nou, op zich, als je kijkt dus naar die popular vote, als je gewoon alle stemmen van het hele land bij elkaar optelt. Ja, dan liggen ze zo goed als gelijk eigenlijk, eh, Romney en Obama. Obama ligt dan eh, ietsje, ietsje, ietsje voor. Maar ja, je kunt ook zeggen, als je het ietsje anders bekijkt, Marcel... als je naar vier jaar geleden kijkt, dat waren eigenlijk geen verkiezingen. Obama die golfde op een soort beweging het Witte Huis binnen. Het land was totaal klaar, het walgde van Bush. En het was voor Obama was het een kwestie van oogsten. Hij rolde gewoon binnen. McCain eh, was natuurlijk toch was geen echte serieuze tegenstander. En Romney, dat hebben we natuurlijk wel gemerkt, was, was wel een hele, een echte, serieuze, goede tegenstander. Maar hij kwam toch, dat kun je toch wel zeggen achteraf, hij kwam toch ietsje te laat in het spel eigenlijk. Pas na dat eerste presidentiële debat werd hij echt een geduchte tegenstander. En die tijd is gewoon te kort geweest om, uh, om toch Obama te kunnen verslaan met zijn, ja, met zijn gigantische apparaat. Zijn hele, hele partij die zo goed functioneerde, uh, dat, dat heeft hij gewoon niet gered. De president was gewoon wat wat dat betreft te sterk. Hesel de Jong in Washington Wessel blijft bij ons. Natuurlijk blijft je bij ons. Tot half tien in ieder geval. We gaan door. Ja, zo is dat. We gaan naar Chicago. Want we zijn benieuwd waar de president is, Matthijs van der Wiel. Ik kreeg net een bericht binnen dat zijn escorten, de motoren, de auto's onderweg zijn door Chicago. Deze kant op naar het grote congrescentrum waar dat feest is. Een feest, een gigantische dansvloer is het. Tienduizend man die daar staan in die enorme congreshal. Nu een rustiger nummer, maar toen straks echt lange tijd heel veel opzwepende muziek. En er werd echt flink geswingt. Er zijn vlaggetjes uitgedeeld, iedereen zwaait daar dan mee. En je ziet in de zaal dat als er maar een klein iets verandert. Dat het licht net iets anders is of iets anders op de schermen verschijnt. Dat iedereen gaat juichen, hopend dat dat het moment is dat Obama binnenkomt. Nou ja, hij is dus onderweg. Ze zullen nog even geduld moeten hebben. Matthijs, hoe is de nacht verlopen? Kan je het eens omschrijven? Ja, eigenlijk waren ze heel erg eh, gerust eronder, de supporters. Vanaf het begin had ik het idee dat ze zich er niet zo'n zorgen over maakten. Dat ze echt er vertrouwen in hadden. Je, je merkte dat het helemaal niet zo, zo, zo veel spanning heerste. Heel ontspannen was iedereen. En wat ook opmerkelijk was, is dat halverwege de nacht... terwijl heel veel resultaten uit swing states helemaal nog niet binnen waren... terwijl echt, echt belangrijke uitslagen nog op zich niet te wachten... Er eigenlijk al een begin werd gemaakt met het officiële programma. Een gebed, het zweren van de trouw aan de vlag. Dat gingen mensen allemaal doen hand in hand, heel stil, plechtig. En er werden filmpjes vertoond van Obama tijdens zijn presidentschap. Filmpjes van vier jaar geleden. Het programma van CNN wat op de schermen stond was niet meer te zien. De uitslagen werden niet eens meer gemeld. Er werd toen al een begin gemaakt met, met deze apotheose. Die zo dadelijk plaats zal vinden. De toespraak, de overwinningstoespraak. Van Obama hier in deze enorme zaal. Dankjewel, Matthijs van der Wiel vanuit Chicago, waar uh, iedereen wacht op de grote toespraak van de winnaar van deze verkiezingen in Amerika, president Obama. Maar eerst maar naar de verkeersinformatie. Moet ook gebeuren bij de ANWB. John Zahoka. Het is een vrij normale ochtendspits met in totaal 26 kilometer file. Een opvallende file op de A58 Breda richting Eindhoven. Daar staat er staat door een ongeluk. Tussen Knoppen de Baars en Morgestel 5 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstokken weer open. En nog probleem bij de sporenwegen. Want tussen Al van der Rijn en Bodegraven... rijden door een steinstoling geen treinen. En de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Het NOS Radio 1-journaal live vanuit het Hoerhuis met Marcel Oosten en Lara Renz. Het is 18 minuten over 7. Wat zal het uh, stil zijn, Marcel Bril, bij jou daar in Boston bij de Republikeinen. Ja, nee, dat klopt. Het is uh, absoluut uh, geen feeststemming. Dat is natuurlijk ook niet zo gek, want uh, dat is niet uh, gebruikelijk als je uh, verliest. Nee, er zijn wel mensen uh, blijven hangen uh, in de zaal. Die hebben geluisterd naar hem, hebben geklapt naar Rom voor Romney. Maar ja, er was de hele tijd eigenlijk toen het verlies bekend werd... maar eigenlijk daarvoor ook, was hier nooit echt een feeststemming. Kwam ook misschien wel, omdat ik niet in die zaal mocht... internationale pers mocht dan niet komen... behalve heel eventjes als je voor een camera moest gaan staan. Maar we hebben dus nooit echt heel erg goed de sfeer daar kunnen uh, proeven, maar wel we hebben natuurlijk veel Republikeinen uh, gezien en ook gesproken buiten die zaal. Ja, die waren allemaal op zich helemaal aan het begin nog wel hoopvol, maar toen uh, de teller ging lopen, toen de optelsom gemaakt werd werd toch al wel duidelijk dat het heel erg moeilijk werd en toen werden de gezichten wat zipper en de inschattingen somberder uh, totdat het nieuws kwam en toen biggelden er zelfs tranen. Ja, en dan de speech van Romney en Marcel Boot had nog een beetje troost. Nou ja, kijk, het is altijd fijn om toch nog even samen, zo lijkt mij... Uh, met de man waar je zo hard voor gewerkt hebt, in één zo'n zaal te staan... Uh, en om nog even naar hem uh, te luisteren. Maar ja, het is natuurlijk wel een, een strale troost. Ik heb heel veel mensen gesproken die heel hard hebben gewerkt voor die campagne... en die er ook echt in geloven. Mensen die zeggen van ja, het morele kompas is nu kwijt... nu Obama weer deze periode uh, er is. Er zijn mensen die zeggen, ja, um, de, degene die op Obama hebben gestemd, dat zijn mensen die, die, die niet goed nadenken, die zijn niet hoog opgeleid. En, en, en die, die houden van soundbites. En daar is Obama goed in. Hij communiceert goed. Uh, maar, maar daar zitten we nu mooi mee als land. Dus ja, um, de, de opmerkingen die zijn vervelend uh, gericht op, op anderen, ook vooral op de mensen die op Obama hebben gestemd. Al is er ook wel uh, sprake van een zekere mate van zelfkennis. Want er mag ook wel eens beter gecommuniceerd worden hoor je in de wandelgangen. Gebeten gecommuniceerd worden door de partij van de, Republikeinen. de boodschap moet gewoon duidelijker over het voetlicht gebracht worden. Verwacht jij, uh, Marcel, dat, dat uh, Romney of het kamp van de Republikeinen nu uh, mee zullen gaan werken met de Democraten? Want er zijn ook verkiezingen geweest uh, in het congres. Hoe, hoe was de stemming uh, wat dat betreft daar bij jou in, in Boston? Nou ja, kijk, weet je, mensen zeggen van ja, dit is nu eenmaal een gegeven. En ik noemde net al heel wat negatieve zaken op, hè, richting Obama kiezen. Maar ze zeggen ook wel, uh, wat, wat Romney eigenlijk ook op het podium uh, gezegd heeft. Ja, Obama is nu wel gekozen. Hij is de president. Ja. En, en ja, dat is nu eenmaal een gegeven. Daar zijn we niet blij mee. Maar dat moeten we wel accepteren. En we hebben verdeeldheid gehad. Dat is ook wat je hier hoort in die campagne. Uh, heel veel mensen uh, dachten anders over zaken. Dat is natuurlijk ook logisch tijdens de verkiezingen. Maar ik heb ook al een aantal republikeinen... Gesproken die zeggen: Ja, misschien moeten we daar maar eens uh, mee ophouden. Misschien moeten we wat meer gaan samenwerken nu dit gewoon een duidelijke uitslag is. Dus wat Romney op het, op het podium zei daarover, dat hoorde ik daarvoor ook al in de zogenoemde wandelgang. Goed. Marshall april in Boston, waar het een stuk stiller is dan in Chicago. In Chicago wachten ze op de president, op Barack Obama... die nog moet beginnen aan zijn overwinningstoespraak. Het wachten is daar ook hier op, hier in het Een Prachtige locatie, mooie muurschilderingen, prachtige kandelaars. Alle vlaggen van alle staten in Amerika hangen hier om ons heen. En we zien een groot scherm voor ons... waar ook beelden vanuit Chicago te zien zijn. En de Big Band speelt nog niet. Ja, die speelt gelukkig nog even. Niet. We, kunnen nog, we kunnen ze nog even afreppen. En dan gaan we nog even weer naar Washington natuurlijk. Wessel de Jong zit met ons te wachten. En met al die mensen hier, want het is echt druk hier hoor. Te wachten op de speech van Obama. Uh, Wessel, we hadden het net over samenwerking. maar dat moet natuurlijk daar bij jou in Washington ook maar kunnen. Hoe gaat het met het Huis van Afgevaardigden en de Senaat als je naar deze verkiezingen kijkt? Ja, ook status quo, hè. eigenlijk. Er is wat dat betreft niks, uh, niks veranderd. Het huis van afgevaardigden, dat blijft gewoon republikeins. En, en de, en de senaat blijft democratisch. En eigenlijk nauwelijks verschillen, verschillen opgetreden. Dus wat dat betreft uh, zou je zeggen, blijft het politiek de komende jaren. Blijft het in Washington eigenlijk even ingewikkeld. Blijft het dezelfde deadlock uh, waar, je, uh, waar je van zou kunnen spreken. Terwijl er toch hele, ja, hele zware klussen komen... Eigenlijk nu vrijwel meteen aan. Uh, Obama zal absoluut geen tijd krijgen om eventjes uh, uit te blazen van, van, van deze hele campagne. Er komen meteen zware uh, begrotingsvraagstukken, financiële vraagstukken komen er meteen aan. En ja, maar zien hoe dan de, de, ja, de nieuwe, oude, oude, nieuwe politieke verhoudingen, hoe die, hoe die, hoe die uitpakken. Maar er is niet heel veel aanleiding uh, om nu uh, hoop te hebben, zeg maar. Behalve dat het zijn tweede termijn is en dat uh, misschien de Republikeinen nu ietsje minder agressief tegen hem zijn, omdat ze nooit meer campagne tegen hem hoeven te voeren. In Wessel weten dat, uh, Marcel zei dat net ook al eventjes, um, Romney maar één speech had geschreven, namelijk een overwinning speech. Ja. <laughs> Misschien niet heel verstandig, maar daarom was het ook kort uh, daarnet. Um, ja, Obama had er wel twee geschreven. Hoe, hoe, nou, wat wat is er nu niet. gaande achter de schermen, Wessel? Want het, het wachten is op Obama, maar wat, hoe gaat het er nu aan toe, denk je, bij, bij uh, het kamp Obama? Uh, ik, ik, ik weet niet of Obama wel twee speeches had geschreven. Ik heb begrepen dat hij dagen heeft gewerkt echt gewoon aan een, uh, aan een overwinning speech. En volgens mij hield hij ook niet heel veel rekening, denk ik, toch uh, met een, uh, met een nalaag. Nou, we horen nu muziek ja Dat is bij ons. Ja, dat is bij ons. Ja. dat is bij big jullie. Band. Oh, ik dacht dat dat... Ja. Uh, <laughs> dat is jullie big band die <laughs> gaat beginnen. Ja, je ziet uh, vrolijke mensen. Volgens mij is uh, CNN nu bij, uh, bij, uh, bij Times Square. Um, dus je zult... Nou ja, in ieder geval zometeen krijgen we Obama te horen. Die zal dan minder gaan improviseren. Die gaat echt met een heel geprepareerd, uh, doordacht verhaal. Komt hij dan. Ik begrijp dat de rode draad in zijn verhaal... Dat wordt weer hoop. Dus hij gaat toch weer die hele hele sfeer dan van, uh, van 2008 gaat hij uh, proberen terug te halen. En uh, ja, als hij net zo weet te ontroeren zoals hij dat gisteravond deed in, uh, in Iowa, dan komt hier natuurlijk zometeen een, uh, een prachtig verhaal, dan komt hier een uitzinnige za za zaal. Ja, Lara, jij zei het gisteravond al, jij was natuurlijk toen behoorlijk toch onder de indruk van dat verhaal in, uh, in Iowa. Ja. En ik ik zou haast de neiging hebben, als ik, nu, als ik nu terugkijk... dat dat toch wel een behoorlijk effect gehad heeft. Het heeft was een van mijn verbazingen deze avond. Dat, dat Obama, dat die, dat die Iowa, wat toch een heel conservatieve platteland staat... is uiteindelijk met, met zeer, gelovige, zeer gelovige kiezers allemaal. Het feit dat hij Iowa heeft binnengehaald, dat vond ik heel bijzonder. En nou ja, Wellicht dus door die bijzondere spit, spe, speech, dat zou zomaar toch wel, wel kunnen. En ondertussen zit ik nog steeds naar een leeg podium hier in Chicago te kijken. Ja, wij ook. samen uh... met jou best wel, wel bezig wat we doen. Vlaggetjes. We gaan nog ja. eventjes terug naar, naar Chicago. Blijf bij ons. Uh, zodra er wat te melden valt, uh, schakelen we weer terug naar jou. Ja, precies. Want het is uh, hier gezellig. Muziek speelt weer op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten. Ook zien wij op televisie Times Square bijvoorbeeld. En ook in Chicago, daar Chicago-Illinois, hoofdkwartier daar van Obama. is ze net met hun vlaggetjes allemaal tegelijk zwaaien naar de camera. Matthijs van der Wiel is daar, Mathijs. Het nog net geen Polonaise? Nee, nou, zou zomaar kunnen hoor. De muziek is weer wat harder gegaan. Het feest gaat nog even door, wachtend op die toespraak. Al die mensen staan te wachten en te zwaaien. Ondertussen heb ik wel een aantal mensen kunnen spreken hier. Even wat rustiger, nou, nadat die euforie is, die explosie van die euforie. Ja, dan gillen ze alleen maar. Iets later kan je dan even met ze praten over wat dit betekent. wat. Wat ze nou verwachten? Nou, jullie hadden het net over wat Obama kan Obama uithalen. Dat is wel heel erg het gevoel bij veel democraten. De Republikeinen hoeven nu niet meer te vechten tegen een herverkiezing van Obama. En daardoor krijgt hij het misschien iets makkelijker. In ieder geval de twee eerste jaren van zijn tweede termijn. Misschien zal, zal dat wel gunstig zijn dat die herverkiezing geen issue meer is. Heel veel opluchtingen, ook over de zorgverzekering voor iedereen. Dat obama -care plan uh, Romney had gezegd, als ik de macht krijg, dan draai ik het terug. Dat was echt toch voor heel veel mensen een heel belangrijk issue. Heel veel opluchting dat dat kan worden doorgezet. Um, interessant was toen straks bij de toespraak van Romney hoe er werd gereageerd. Um, eerst veel boegeroep en gefluit. Vooral toen Romney zijn kandidaat Ryan noemde. Maar ook gejuich toen Romney zei dat hij zou bidden voor het succes van Obama. En toen hij zei, dat is weer hetzelfde onderwerp, dat het land zich geen ruzie tussen de twee partijen kan permitteren en dat ze elkaar de hand moeten toereiken. Nou, dat geeft dan misschien een klein beetje hoop bij deze tienduizenden mensen hier op die zaal. Inmiddels zijn er een paar flauwgevallen, hoorde ik zojuist. Uh, er wordt nog steeds gedanst en gezongen. Nu is iedereen wat stiller. Ja, ik kan het niet inschatten hoe lang het nog duurt. Ik, ik vertelde toen straks dat ze onderweg waren. Ik heb geen berichten gezien dat de motoriscorte is aangekomen hier bij de congreshallen. We moeten echt even afwachten wanneer hij zal verschijnen op dat enorme podium. Ik zie het nog even niet. Thijs van der Wiel in Chicago, het hoofdkwartier van Obama... en gespannen afwachting van de komst van de nieuwe president... de 45e president van de Verenigde Staten. En dat was ook al de 44 ste Zo dadelijk komen wij terug. Uh, mocht hij gaan speechen, dan hoort u dat onmiddellijk op Radio 1. Met een zuinige Nefit HR-ketel maak je een einde aan te hoge energierekeningen. Ja! Ja, dat scheelt nogal, hè?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 Capgemini deed dit voor een retailer en is nu een gewaardeerde businesspartner. Ontdek onze oplossingen op www.capgemini.nl. Capgemini. People matter. Results count. Radio 1. Het NOS-journaal. Barack Obama, herkozen als president en ING schrap 2350 banen. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Doral Meegens. Barack Obama is dus herkozen als president van de Verenigde Staten. Rond kwart over vijf Nederlandse tijd had hij de benodigde 270 kiesmannen binnen. CNN projecteert dat Barack Obama re-elected president van de Verenigde Staten wordt. Hij zal in de Wit-House voor nog vier jaar blijven. Want we projecten dat hij de staat van Ohio zal bevinden. Door Ohio, hij wint re-election. De president van de Verenigde Staten bevindt Mitt Romney. Ruim een half uur geleden, even voor zeven uur Nederlandse tijd... erkende Romney zijn nederlaag in een speech voor zijn aanhangers in Boston was dat. De Republikein vertelde dat hij kort na middernacht Amerikaanse tijd... zijn rivaal telefonisch had gefeliciteerd met zijn overwinning. Ik heb just called president Obama to om hem te his victory. zijn supporters Zijn supporters en zijn campagne ook I wish all of them wel, maar vooral de president, de eerste lady en hun dochters. This is a time of great challenges for America, and I pray that the President will be successful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 Bij het hoofdkwartier van de Democraten in Chicago was de blijdschap groot, verslaggever Matthijs van der Wiel.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 en zegt dat ING zich aan de onzekere economische omstandigheden moet aanpassen. ING boekte het afgelopen kwartaal 600 miljoen euro winst. Dat is minder dan de helft van een jaar geleden. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn door een autobom... tientallen doden en gewonden gevallen... hebben activisten van de Syrische oppositie gezegd tegen het persbureau Reuters. Aanslag was in een wijk waar veel Soenitische moslims wonen. De bom was verstopt in een taxi die in de buurt van een moskee stond geparkeerd. Dan nog sportnieuws. In de Champions League heeft Ajax een punt gepakt bij Manchester City. Het werd 2-2 gisteravond. Amsterdammers stonden al na een kwartier met 2-0 voor. Door twee doelpunten van Sime de Jong. Kort daarna scoorde Touré voor City. En in de tweede helft kwam Ajax er niet meer aan te pas. En een kwartier voortijd scoorde Aguero de gelijkmaker. 2-2 werd het. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het is bewolkt en in het zuiden en oosten valt zeer plaatselijk nog wat motregen. Er waait een matige westwind en de temperatuur is rond 10 graden.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Het is een vrij normale ochtendspits met in totaal bijna 60 kilometer file. De meeste vertraging op de A9 richting Amstelveen. 9 kilometer tussen Beverwijk Oost en Knoop Het raast Op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij de afwit Leerdam. staat 2 kilometer. De rechterrijstook is daar afgesloten. En op de A58 naar Eindhoven. 5 kilometer bij Moegestel. Oké, okay, wij onderbreken het bulletin, want wij zien Barack Obama met zijn vrouw Michelle het podium oplopen in Chicago, Illinois, hoofdkwartier van de Democraten. Het wachten is op de toespraak van de president, die dus in het Witte Huis blijft. Ja, hij is het podium opgekomen met beide dochters, inderdaad, allebei in vleurige rokjes, een vrouw ook in een mooie... Bordeaux-rode jurk zwaaien naar het publiek dat helemaal uit de bol gaat. Zwaait met vlaggetjes. Obama in uh, zijn gebruikelijke pak met donkerblauwe glimmende stropdas. Wessel de Jong in Washington. kijkt mee, Wessel. En jij gaat ja. zo vertalen. Ja, ja, lichtblauwe das er volgens mij. Een beetje een kerstjurk inderdaad. Ah. Nou, nou, ze laten zich uitvoeren. <laughs> nou ja, natuurlijk de, de partijdas is dat. Dus laten zich uitvoerig bejubelen, bekijken, zwaaien. Ja, dochters toch... Uh, de oudste is niet meer zo onwennig uh, tegenwoordig op een podium. De jongste misschien nog wel een beetje... Nou, nog eventjes een omhelzing schijnt een van de. de, de he, meteen direct na de overwinning werd er een foto van Obama rondgetwitterd dat hij Michel omhelzde. Nou, dat schijnt een, een absolute knaller op Twitter te zijn. Nou, familie is nu vertrokken. En Obama gaat nu spreken, zou ik zeggen. Nee, hij gaat nog even klappen. Maar nou goed, dan ga nog even klappen. Dat kan ook. En klapt natuurlijk voor zijn aanhang nu. Zwaait. Ja, dat is ongeveer het enige wat hij de afgelopen maand gedaan heeft: klappen zwaaien en speeches houden, natuurlijk. Duim omhoog. Ja, we zien weer diezelfde zelfverzekerde Obama. Zien we hier weer terug? Uh... Presidentieel oogt hij weer. En weer minder als kandidaat. Hij maakt het spannend. Ik zou dit geen retorische stilte meer willen noemen. Four more years scandeert het publiek. Nou, dat hebben ze gekregen vandaag. Dank u. Dank u. Dank u. Two hundred years after a former colony won the right to determine its own destiny. The task of perfecting our union moves forward. Tweehondat we dus onafhankelijk werden van Engeland. It moves forward because of you. It moves forward because you reaffirmed the spirit. Dat has triumphed over war en depressie. De spirit that has lifted this country from the depths of despair to the great heights of hope. The belief that while each of us will pursue our own individual dreams. We Jullie are bevestigen dat dit land sterker we is dan oorlog en dan wat dan ook. Jullie as zijn een de hoop. As one we zijn één land, we zijn één natie onder God. Tonight in this election you the American people reminded us that while our road has been hard while our journey has been long we have picked ourselves up we have fought our way back and we know in our hearts jullie hebben het mogelijk gemaakt we dat we toch weer verder gaan terwijl de weg echt uh, moeilijk en lang was I want to thank every American who participated in this election. Whether you voted for the very first time. Or waited in line for a very long time. Als je nu de eerste keer gestemd hebt of heel lang hebt gewacht voor een stemlokaal, ik bedank je. Whether you pounded the pavement or picked up the phone. Ja, alle canvassers worden nu dus bedankt mensen die langs de, langs de deuren gingen. Whether you held an Obama sign or a Romney sign, you made your voice heard. You en nu de hand uit naar de andere kant, ook de mensen die hebben voor Romney bedankt hier nu. Spoke with governor Romney and I congratulated him and Paul Ryan on a hard-fought campaign. Ik heb ze gefeliciteerd met een een hard bevochten campagne Ryan en Romney. We may battle fiercely, but it's only because we love this country deeply and we care so strongly about its future. hard campagne gevoerd beide omdat we van het land houden. Son, the Romney family has chosen to give back to America through public service. And that is a legacy that we honor and applaud tonight. Veel eer voor de Romney-familie, die zo toegewijd is aan het land. In de week's ahead, I also look forward to sitting down with governor Romney. To talk about where we can work together to move this country forward. En hij wil, komende tijd wil hij overleggen met Romney, hoe het land verder moet. I want to thank my friend and partner of the last four years. America's happy warrior. The best vice president anybody could ever hope for. Joe Biden. Thank you uh, Oudstrijder Joe Biden, Mijn, uh, mijn running mate, the huidige vice president. Ook. And I wouldn't be the man I am today. Without the woman who agreed to marry me 20 years ago. Ga ik niet vertalen? Michel, natuurlijk, een bedankje. Kon niet uitblijven. Later eigenlijk in Let de speech. Michelle, I have never loved you more. I have never been prouder to watch the rest of America fall in love with you too, as our nation's first lady. Michelle, het hele land is op je verliefd. Sasha and Malia. Docters. Jullie groeien smart, op voor de ogen van het land, voor de net zo mooie je moeder. And I'm so proud of you guys. But Ik zeg het maar één keer. To the best campaign team and volunteers in the history of politics. Het beste campagneteam in de historie van de politiek. Wereldpolitiek dus. Geen bescheiden woorden hier. The best. The best ever. Some of you were new this time around and some of you have been at my side since the very beginning. Maar alle van je familie. No matter what you or memory of the history we made together made. je nu nieuw was in deze campagne of we het hebben een keer gedaan Jullie hebben allemaal geschiedenis gemaakt. Dank you Dank voor jullie vertrouwen. You lifted me up. The whole way. And I will always be grateful. You do me the whole way. I'm very thankful for the incredible work that you put in. I know that political campaigns can sometimes seem small, even silly. And that provides plenty of fodder for the cynics who tell us that. Politics nothing more than a contest of egos. And yeah, politics declined like a for But if you ever get the chance to talk to folks who turned out at our rallies and crowded along a rope line in a high school gym, or or saw folks working late at a campaign office in some tiny county far away from home, you'll discover something else. Maar als je praat met die mensen op campagne, dan hoor je een vastbeslotenheid. Die vastbeslotenheid, vast en omdat dus je wil dat ieder kind dezelfde kansen krijgt in deze maatschappij. Ik hoor de voorsprong van een volunteer die door-to-door was, omdat zijn broer eindelijk hielp toen de lokale auto-plant een andere shift. Meisje dat op campagne ging omdat haar broer weer aan het werk kon in de auto-industrie. You'll hear the deep patriotism in the voice van a military spouse who's working the phones late at night to make sure that no one who fights for this country ever has to fight for a job or a roof over their head. Als je praat met die, met die vrouw van de militair die nog uh, kiezers opbelt. Blij dat uh, haar man als hij terugkomt van het slagveld niet hoeft te bedelen om een baan. That's why we do this. Daarom doen we dit. That's what can be. Daar gaat politiek ook over. That's why daarom doen we verkiezingen ertoe. Het is niet klein, het is groot. Het is belangrijk. Democratie in een nation van 300 miljoen. kan noisy and en and zijn. We hebben onze eigen opinie. Ieder van ons heeft held beliefs. En als we go through tough times, als we make big decisions as a country... ...it necessarily stirs passions, stirs up controversy. Natuurlijk, politiek met bedrijven, met democratiebedrijven met 300 miljoen mensen... ...kan soms rommelig zijn. En we hebben, kan chaotisch zijn. Maar die ruzie die we hebben, dat we is een teken van onze vrijheid. als we spreken, mensen in distant nations are risking their lives right now just for a chance to argue about the issues that matter. The chance to cast their ballots like we did today. Er zijn mensen in landen die, die riskeren hun leven om discussies te kunnen voeren zoals wij dat doen in ons land. En wij kunnen dat gewoon. But despite all our differences, most of us share certain hopes for America's future. Maar ondanks al onze geschillen, we hebben allemaal dezelfde goede hoop voor Amerika. We willen de beste scholen, we willen de beste leraren hebben. We willen op technisch vlak willen we aan de leiding blijven in de wereld om banen te scheppen. We willen niet de door de niet door dat is niet door de destructieve power van een warming planeet. We willen geen land dat uh, ten onder gaat aan zijn schulden. We willen ook niet uh, een slachtoffer worden van een opwarmende planeet. We willen een land dat leef en respecteert en de is. Een nation dat is verdedigd door de sterkste militair op de aarde en de beste troepen die deze wereld heeft ever known. Toch het land blijven met het sterkste leger ter wereld. We willen het sterkste land ter wereld blijven. Goed. We kennen de punten uit zijn, uit zijn verkiezingsspeeches die je hier nu ook weer hoort. De acceptatiespeech van, uh, van president, weer president, opnieuw president... de 45ste president van de Verenigde Staten, Obama. In een tolerant Amerika. Open to the dreams. En Obama gaat nog even door. Wij kunnen even snel naar Martijn van der Wiel. Hij is in Chicago, vlakbij de nieuwe oude president. Ja, nou, toch een eindje ervan af. Hij staat uh, oh ja. ver weg hoor. Midden tussen de Vips. Aan vier kanten omringd door publiek. Tribunes. En mensen die uh, net iets betere toegangskaartjes hadden dan wij. Aan vier kanten omringd. 10.000 mensen omheen. 10.000 mensen met kippenvel in die enorme hal. Je voelt dat hoor. Als je daartussen staat. Mensen die ademloos staan te kijken en te luisteren. Op het ene moment dan weer oorverdovend hard juichen en klappen en lachen. Vooral viel me op. op op de, momenten, op de momenten dat het persoonlijk werd... toen Obama zei dat hij nog nooit zoveel van zijn vrouw had gehouden als vandaag... of toen hij tegen zijn dochters zei dat één hond wel genoeg was. Een grapje, vier jaar geleden beloofde hij zijn dochters een hondje... als ze naar het Witte Huis zouden gaan. Uh, ja, idolaat zijn ze, de mensen die er omheen staan. Hij zit weer helemaal, Obama, zoals hij daar staat, zoals hij zijn toespraak houdt. Dat meeslepende. Het is heel bijzonder om dat mee te maken. Uh, om hier tussen te staan en om al die mensen te zien te zien genieten nee. daarvan. Wij gaan nog even verder luisteren naar uh, president Obama en zijn overwinningstoespraak. For for And But that bond is where we must begin. Our economy is recovered. A decade of war is ending. A long campaign is now over. Lange campagne is nu ten einde. Lange oorlogen zijn ten einde. I have listened to you. I have learned from you. And you've made me a better president. Ik heb van jullie geleerd en ik ben van jullie een betere president geworden. and your struggles... I returned to the White House more determined and more inspired than ever about the work there is to do and the future that lies ahead. Beautiful hebben een betere president gemaakt. Ik ben dan Tonight you voted for action, not politics as usual. You elected us to focus on your jobs, not ours. En in de komende weken en maanden we can only solve Jullie together. hebben gestemd voor actie. Jullie Reducing hebben deficit, gestemd niet over mijn baan, maar over code, banen in het algemeen. Daarom zou ik gaan werken met de, partij, met de andere partij, met de andere kant van het congres. Daar wil ik mee samenwerken om het land op een beter spoor te krijgen. dat betekent. Your work is done. The role of citizen in our democracy does not end with your vote. America's never been about what can be done for us. It's about what can be done by us together through the hard and frustrating, but necessary work of self-government. The we were Dit land gaat niet over stemmen, alleen democratie is meer dan stemmen. Jullie, jullie taak, jullie burgerplicht gaat door. En dan uh, citeert hij Kennedy. Je moet vragen wat jij voor het land kan doen, dat is het belangrijke, zegt hij. Nou stelt hij zichzelf dus ook een beetje gelijk aan Kennedy hier. Our university, our culture, our all, the envy of the world, but that's not what keeps the world coming to our shores what makes america exceptional are the bonds that hold together the yeah. most diverse nation on earth the belief that our destiny is shared that this country only works ...when we accept certain obligations to one another... ...and the future generations... ...to the, the freedom which so many Americans have fought for and died for... mensen komen naar dit land toe... ...en wij Amerika als land zijn zo aantrekkelijk omdat we bepaalde waardes delen... ...we zijn solidair met elkaar. Patriotisme, dat is wat dit land groot maakt. En Obama rond nog niet af, maar wij laten het hier wel eventjes bij, bij deze speech nu op dit moment. Waarin we hoorden dat, uh, Wessel zei het al, Obama John F. Kennedy citeerde. Hij zei min of meer: Ask not what you can, what your country can do for you, but what you can do for your country. We gaan naar um, Matthijs van de Wiel in Chicago. Hoe zijn deze woorden bij jou gevallen daar in Chicago, Martijn? Ja, met, met ongelooflijk gejuich. En dat zijn ook de momenten dat er harder wordt gejuicht. Toen hij zei de best is yet to come. Nou ja, oorverdovend, applaus. Uh, Op punten elke keer, precies het punt. Ja, we kenden het al. En toch is het toch, als je het zo weer hoort, die timing, de pauzes die hij precies goed laat vallen. Precies die goede climaxen, tussen climaxen in dat verhaal. Het publiek kent het en speelt er naadloos op in. Het is een heel mooi samenspel wat je dan ziet tussen die mensen, Menigte en Obama. Hij geeft het aan en zij doen ermee wat ze ermee moeten doen. Dat applaus. Heel bijzonder om daartussen te zijn. Hier in het koerhuis, uh, heel veel mensen hebben ademloos ook naar dat scherm gekeken. Onder die mensen Anuska van Wiltenburg, voorzitter van de Tweede Kamer. Ze is uh, even bij ons aangeschoven. Goedemorgen mevrouw van Wiltenburg. Goedemorgen. Ik zag u ook genieten. Is dit echt feest van de democratie? Nou ja, ja die man die praat zo ongelooflijk makkelijk en, en gepassioneerd. Uh, ik ben geen Amerikaan. Ik heb ook geen opvatting over wie had moeten winnen. Maar hij neemt je wel mee in zijn verhaal. De manier hoe hij um, uh, de democratie neerzet, als niet alleen maar iets uh, wat ging over de overwinning die hij nu claimt. Maar ook over iets wat gewoon doorgaat en waar iedereen zijn verantwoordelijkheid in heeft. Ja, dat moet iedereen aanspreken die van politiek houdt en van een land waar je met elkaar er iets van maakt. Het gaat er ook over samenwerken, daar heeft hij de hele tijd over. Compromissen zoeken. Uh, dat moet u ook aanspreken, kan ik mij voorstellen, in het huidige uh, debat in Nederland. Nou ja, het grappige is, we kijken naar Amerika als een land waar de winner takes all. Hè? Dus de, winnaar, de president heeft gewonnen, dus nu is hij aan de macht. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ook daar moeten compromissen gesloten worden, omdat de Democraten niet in beide huizen gewonnen hebben. Dus daar moeten echt met de oppositie ook zaken gedaan worden. En als je dan ook kijkt naar de uitslag in stemmen, het is bijna gelijk. Hè? Hij heeft 51% van de stemmen. Uh, en, en Romney 49. Dus het is heel dicht bij elkaar. Dus hij moet ook wel samenwerken. Want anders hij. moet het ook de rest vertegenwoordigen. Natuurlijk. En ja. dat is wat je ook hoorde. Ja. Anouska van Miltenburg, voorzitter van de Tweede Kamer, VVD, Kamerlid ook. Dank voor uw komst. Misschien kunnen we straks nog even verder praten. U blijft hier nog wel even. zijn in het Coorhouse. Dank. En ik zou zeggen, blijf u luisteren.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 Kijk op projectmanagementonline.nl